11 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Op het Sint-Pietersplein in Rome zijn gelovigen massaal toegestroomd voor de zegening door de paus. Gewoonlijk komen enkele duizenden mensen op de zegening af, maar omdat het een van de laatste keren is dat Benedictus het doet, worden er meer dan 150.000 belangstellenden verwacht. In verband met de drukte worden er extra bussen en metro's ingezet en op het Sint-Pietersplein wordt tegenschonken tegen de kou. Paus Benedictus kondigde vorige week aan dat hij eind deze maand aftreedt... vanwege zijn slechte gezondheid. Op de A58 bij Tilburg is een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk... waarbij PSV-voetballer Orlando Engelaar was betrokken. Dat meldt Omroep Brabant. Engelaar zelf bleef ongedeerd. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Het slachtoffer moest door de brandweer uit zijn auto worden gehaald. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De bestuurders zouden niet te hard hebben gereden... En er zou ook geen drank in het spel zijn geweest. Bij een serie aanslagen met autobommen zijn in Bagdad minstens 20 doden gevallen. Tientallen mensen ruimte gewond. De autobom ontplofte in Sjiïtische wijken. Op de meeste plaatsen was een markt het doelwit. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Belgische agenten krijgen extra rijles om het aantal ongelukken met dienstauto's terug te dringen. In 2011 waren politieauto's betrokken bij 270 ongelukken en 90 daarvan werden veroorzaakt door een ingreep van de politie. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de theoretische en praktische opleiding het aantal brokkenpiloten zal verminderen. Ook moet geld worden bespaard. In 2011 was de Belgische politie ruim 800.000 euro kwijt aan reparatiekosten. Het weer, overwegend bewolkt, af en toe zon, vanmiddag vanuit het zuiden opklaringen, het wordt 4 tot 6 graden. Morgen grijs en dinsdag kans op natte sneeuw of motregen. Dit was het NOS-journaal. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuilde grond te staan. Oh!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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Welkom terug bij OVD. Over ruim 20 minuten laten we het laatste deel horen van de serie over de watersnoodram van 1953. Deze maand, 60 jaar geleden. En intussen zijn onze gasten aan tafel komen zitten, die zo gaan vertellen hoe er 400 jaar lang werd gekookt aan de Amsterdamse grachten. En we gaan dat hopelijk ook proeven, want ze hebben iets meegenomen. Maar nu eerst de top 13 gouden eeuwers volgens, kunst, volgens historicus Luc Panhuizen. Terwijl de succesvolle serie over de Gouden Eeuw loopt op de televisie, is historicus Luc Panhuizen wekelijk bij ons te gast om zijn top 13 belangrijkste Gouden Eeuwers te presenteren. En we zijn toe aan nummer 3. Luc, hartelijk welkom. Goedemorgen. Vertel ons. Niemand minder dan. Tadaa. Spinoza. Baruch Spinoza. Ik had hem helemaal vergeten, maar ga vooral verder. <laughs> ik zie bij ja, Wils nee. echt schrik. Ja, en, en, Spinoza. En niet alleen nou, goed. omdat zijn ja. gelatiniseerde voornaam uh, dezelfde is als uh, die van de paus. Die uh, afscheid van ons gaat nemen, Benedictus. Waarom is Benedictus? En, um, ja, Spinoza... Um, ja, uh, uh, voor persoonlijk eigenlijk het hoogtepunt van Nederlandse filosofie. Uh, maar ook van een vrijheid van denken en een uh, gedurfdheid in zijn denken... Uh, die hoort bij de Republiek. Hij was de eerste met een principieel pleidooi... voor uh, vrijheid van meningsuiting. Dus nog ver voor John Locke uh, in Engeland daarover zou schrijven... kwam Spinoza al op Nederlandse bodem... met uh, zoiets wat we nou toch eigenlijk heel ja, kenmerkend vinden voor de moderne tijd... Um, hij was ook heel gedurfd in uh, wat hij omschreef als een ideale samenleving, zeer democratisch. En hij wist dat hij gedurfd was in zijn religieuze filosofie. Uh, hij vermoedde dat um, als hij het echt op druk zou zetten, dat hij zou worden vervolgd als atheïst. Daarom uh, rouleerde zijn belangrijkste geschriften in handschrift... En ja, dat gods, godsbegrip is, uh, zou je kunnen zeggen, uh, mystiek te noemen. In ieder geval, hij heeft nog steeds veel aanhangers, omdat hij God niet ziet als een man met een grote wollige baard en nog de kleiresten van de schepping onder zijn vingernagels, maar meer als een hele grote abstracte substantie, eigenlijk een soort kracht die jij ook wel natuur noemde, dus waar je eigenlijk heel veel mee kan. Ja, dat, was, dat, was, dat vinden we nu heel gewoon, want wie nog ergens in gelooft... gelooft in zoiets, maar toen was dat spectaculair ja. eigenlijk. Hè? Ja, ja dat was voor heel veel tijdgenoten ronduit onbegrijpelijk. Dus ook voormannen van uh, de latere verlichting, zoals Pierre Béle... Uh, een soort encyclopedist, die uh, een Fransman... die uh, naar de Nederlandse Republiek was gevlucht... Um, die later echt een propagandist van de verlichting werd, die vond Spinoza zelfs een atheïst. Dus Spinoza had een enorme sprong gemaakt in het abstraheren en ja, een, een, een filosofische hoogte had hij bereikt die voor weinig mensen te vatten was. Ja, en en je, je zet hem op die derde plaats, omdat hij eigenlijk, zonder het zelf te weten, een soort, ja, is hij, nou, legt hij, nou, hij legt niet zozeer een fundament. Onder die republiek, onder dat vrije denken. Maar hij is het beste wat het vrije denken heeft voortgebracht. Ja, ja want wat, wat ook mooi is aan zijn denken... Het zijn doel is uiteindelijk uh, het, het, uh, het, het krijgen van een betere samenleving. Hij probeert een aanwijzing te formuleren... voor hoe mensen door het onderzoeken van, van God, van de buitenwereld... maar in zijn filosofie ook van zichzelf betere mensen worden en een groter inzicht verkrijgen, zodat ze wat zich voor normale mensen voelt als conflict tussen het individu en de buitenwereld, zich oplost in een hoger inzicht. En als iedereen dat inzicht zou verwerven, zou je vanzelf een betere wereld krijgen. Nou, Luc, ik probeer het even uh, een beetje samen te vatten. <laughs> Op zijn Jos. Ja, uh, ja uh, doe je uh, best. Uh, nou, het is niet zo simpel. Nee. Maar wat ik, probeer, wat, ik vermoed, wat ik denk ik jou hoor zeggen is dat Spinoza gaf de mensen... voor wie hem lazen, en het waren ja. er niet zoveel... want heel veel was nog niet te lezen van deze man... gaf ze eigenlijk de mogelijkheid... je moet als het ware een, een kamertje in je eigen hoofd en hart hebben... waar je ruimte creëert om de samenleving te accepteren zoals die is. En daar gaf hij een soort werktuigen voor... hoe je in het kamertje met die dingen om moest gaan. Ja, dat, is, is, komt dit in de buurt? Dat, dat komt in de buurt, maar, zeg maar dat, dat kamertje... dat uh, werd hem min of meer opgedrongen... door het feit bijvoorbeeld dat zijn boeken op de index belanden. Dus onder de censuur vielen. Hij zei niet, mensen richt een kamertje in. Hij zei, stel je open en wees volstrekt onbevooroordeeld in je onderzoek van de buitenwereld en van jezelf. En dat, en, en dat was zo vrij dat mensen die hem lazen, dat inderdaad in een kamertje moesten doen. Goed, Luc. De, uh, Spinoza is één van die mensen uit de Gouden Eeuw die eeuwigheidswaarde heeft, min of meer? Ja. Uh, nummer 2 en 1, zijn er nog mensen die in de hele wereld meetellen straks? Uh, ik denk het niet. Niet zoals dus Spinoza? Ik, nee, Spinoza, Spinoza is inderdaad... Uh, ja, die heeft een zeldzame hoogte bereikt. En hij, zeg maar, in zijn denken komt iets heel uh, moois uh, van zeg maar, de Nederlandse Republiek naar voren. Maar zijn denken is ook heel erg van, van hemzelf. En de volgende twee nominaties die gaan wat meer over ja, die Republiek zelf. Goed. Het wordt steeds spannender. <laughs> Luc, hartelijk Tot dank. Week. Tot volgende week. Dinsdagavond op de televisie gaat het in de Gouden Eeuw over de nieuwe wetenschappen. En briljante onderzoekers als Johannes Swammerdan. En nieuwe technische uitvindingen als de microscoop en telescoop. En voor meer over deze Gouden Eeuw. En ook het verhaal wat Luc, We Luc Panhuizen wekelijks vertelt over zijn belangrijke Gouden Eeuwers... verwijs ik naar onze site www.geschiedenis24.nl slash OVT. U kunt ons trouwens ook mailen op ovt.vpro.nl. Dan gaan we nu gauw verder met onze gasten die aan tafel zijn komen zitten. Dit jaar bestaat de Amsterdamse grachtengordel 400 jaar. En ter ere daarvan zijn culinair historicus Marleen Willebrands... en de Amsterdamse stadsarchivaris Margriet de Roever... een grachtengordelboek aan het samenstellen dat dit najaar uit zal komen. Een voorproefje hiervan was te lezen in de speciale uitgave van ons Amsterdam. Marleen, Margriet, hartelijk welkom. Um, jullie hebben voor ons meegenomen een... Uh, een paar blokjes van iets wat voor mij redelijk ondefinieerbaar eruit ziet. Het ge... ziet eruit als, als stukjes. Uh, stukjes vlees, uh, stukjes maar paarden, ook weer niet. Stukjes paardenvlees ziet het eruit. He, om maar eens iets ja. te zeggen: het lijkt verdomd verdacht veel op paardenvlees. Maar het lijkt nog veel meer eigenlijk. En het voelt ook als en dat kent iedereen wel uh, Turks fruit. En dan met een rood kleurtje. En. Uh, wil je ons geheim verklappen? Dit is een recept van wanneer, Marleen? Uh, dit is uh, 17e eeuws, 18e eeuws. Dit is eigenlijk een recept dat je uh, vier eeuwen tegenkomt. Het gaat om kweeperen. Hè, dit, zijn, o, dit is, is Pasta. Je had het over vlees. Mm. Het wordt ook wel in de recepten kwee-vlees genoemd. Het is verrukkelijk. Je nou, het, uh, het al in de, in, de, in de middeleeuwen. In oude, laat middeleeuwse kokboeken. In handschriften al zie je al recepten van kweekruid kruid Met heel veel specerijen. Nou, kweeperen blijven... Uh, Eigenlijk vier eeuwen lang gebruikt worden. En dan, eh, nou ja, in allerlei vormen. Dit, is dan, dit zijn koekjes. In Spanje zie je ze nog steeds. Ja, hè, bij kaas, toe, als met bril, Hoe, ik... ja, wij, wij, ja. Wij, uh, hoe in, maak je dit? In, uh, kweeperen uh, koken tot moes maken. Inkoken met suiker. En dan krijg uh, met je specerijen. Dit... Ik heb hier kaneel doorheen gedaan. En als je dat goed doet, krijg je dit heerlijk op... Ja. op, op uh... Turks fruit lijkende goede ja. snoepjes. Ja, plak een plakje, klein kleverig ja. snoepje... wat overigens niet echt aan je vingers blijft plakken. Het er nog ik ben af wel ook. verplicht om tegen Goed. jullie te zeggen... willen jullie ook een stukje, maar het is echt... heel erg lekker. Mm. Maar, ja. maar, maar, waar is dit recept gevonden? Margriet, moet ik dan bij jou zijn? Nee, dit is van dit, Marleen. Uh, die recepten vind je eigenlijk... Uh, eigenlijk in, in, uh, in vier eeuwen koken. Eigenlijk. In vier kookboeken. Of, ik bedoel, uh, in alle kookboeken. Maar deze is dan speciaal uit uh, uit, de 17de eeuwse, uit het 17e eeuwse kookboek, De Verstandige Kok. He, daar kom je ook ja. weer de kwee eh, koekjes tegen. Zo heten ze dan weer. Soms heten ze kwee pensjes. In de handschriften uit de 18e eeuw he, kom je ze ook weer steeds tegen. Dus ja, het is een klassieker. Ja. Want, Want eeuw, het kookboek is, is gebruikelijk. Dat is er al, uh, zolang als mensen eten voorbereiden. Dat uh, het ook in recepten wordt vastgelegd. Uh, recepten worden vastgelegd. Maar eerst, ja, natuurlijk heel vroeger uh, werd dat mondeling vastgelegd. Later in handschriften. En dan krijg je natuurlijk het eerste gedrukte kookboek. Na de boekdrukkunst. He, het eerste in Nederlandstalige gedrukte kookboek is van 1514. Dat wordt dan wel in Brussel gedrukt. Ja, want, want even voor de duidelijkheid: jullie hebben, het, dat is, moet nog even toch nog helder genoemd worden. Het Grachtengordel kookboek geschreven. Waarin vier zijn eeuwen. Zijn jullie aan het schrijven? Uh, Daar zijn we aan, schrijven. we aan het schrijven. Waar in vier Wezen. eeuwen recepten ja. zijn verzameld? 1613 tot uh, 2013. En dan gaat het dus over, over recepten en kookboek. Boeken die in Amsterdam zijn ontstaan. En in Amsterdam gedrukt zijn als het gaat om uh, gedrukte kookboeken. Ja, waar, waar zijn die recepten te vinden, Margriet over? We hebben heel veel bibliotheken afgestruind in Nederland... en enkele particuliere collecties. Je moet je voorstellen dat een dame begin 18e eeuw... die bijvoorbeeld opschreef en dan kwam er een nichtje en die schreef dat over... En als deze dame doodging, dan ging zo'n koopboek naar een dochter... of een pleegkind, uh, beterkind, of weer naar een ander nichtje. En dat nichtje gaf het weer aan een kleindochter. Uh -huh. En zo hebben we verschillende handschriften die aan de grachten zijn ontstaan... aan de Heer- en de Keizersgracht, helemaal tot nu kunnen traceren. Er zijn ook wel weer uitgaven van gemaakt. Het staat uh, erg in de belangstelling. Ja, maar, het maar het moet maar echt aan, aan, de, aan de grachtengordel zijn geschreven, ontwikkeld... Als en het in ons komt? Dan. ja, natuurlijk. Ja, want het 400 jaar grachtengordel is de aanleiding. Betekent dat dan ook... Ook dat het allemaal elite voedsel is? In principe wel, maar we behandelen. Aan de grachten zaten drie hofjes, daar was het simpel. Dat nemen we ook even op, want dan heb je meteen de tegenstelling tussen arm en rijk. Maar de grachten waren natuurlijk in de 17e, 18e, 19e de trendsetters voor de quilinairen. Ja, want dit peerdersnoepje wat we net hadden, ik noem het even oneerbiedig: peerdersnoepje, ik durf het bijna zo niet te benoemen, maar ik doe het toch maar even. Dat was inderdaad een, een, een lekkernij die de, die de gewone mensen niet konden ja, het betalen? Alleen of alleen al of het de... was alleen al door het gebruik van suiker. Hè? Want suiker was toen uh, ook uh, kostbaar. Dus dat... Uh, ja, ingrediënten, daar zie je het vaak aan. Hè? Dat dat een uh, liter voedsel is... Overigens, die handschriften die door vrouwen geschreven worden, dat is typisch 18e eeuws. In de 17e eeuw is het nog het domein van de artsen die kookboeken schrijven. In de 18e eeuw gaan de dames aan de slag en dan zijn het vaak voorname dames hè, die hun recepten eh, nalaten aan hun dienstmaagd. Hè, en je moet ook niet vergeten dat eh, in die tijd was eh, eten en drinken was een belangrijk tijdverdrijf. Maar, ik ga en, vooral verder, maar even ja. nog, want je zegt iets wat, wat in de 17e eeuw artsen. Ja. Ja. Hoezo artsen? Artsen, eh, omdat uh, uh, in die tijd, uh, ja vroeger, uh, laat middeleeuwen, 17e eeuw, uh, was uh, um, schreven artsen kokboeken Omdat uh, eten een belangrijke manier was, een goed gevoel, goed eten. Om ziekte te voorkomen en ziekte te genezen. En daarbij speelde de klassieke temperamentenleer. He, de, van Galene speelde een belangrijke ja, rol. In het lichaam, ja. Okay. Laten we heel even, om een idee te krijgen. Je zegt dat jullie kookboek begint in 1630, noemde je als datum? 1630. 1630. Ontstaan van de Grachtengordel. Tuurlijk, 400 jaar. Jaren, ja. Wat at men toen zoal in een grachtenpand aan de heren- of Keizersgracht? In 1613. Um, men at uh, warme maaltijd in het begin uh, smiddags, was dat. Uh, rond een uur of één. Uh, in de 17e eeuw, hè? het over 1613? In de e Want dan krijgen we in de 18e eeuw natuurlijk weer 18e eeuw een verschuiving. He, en dat was dan een, een maaltijd die kon uit verschillende... Men begon de maaltijd al zeg maar nou, halverwege de 17e eeuw met salade. Dat was in de mode. He, dat was iets nieuws. Je had toen natuurlijk uit, uitbreiding van de groenteteelt... door de drooglegging van uh, allerlei uh, polders en zo. Of tenminste, die droogmakerijen, he, nieuwe gronden. En toen was het in die, in die toegenomen welvaart... Uh, was het in de mode om de maaltijd te beginnen met een salade. Dat kon ook gewoon koude groenten zijn, hoor, gekookte salade, maar koud. En dan uh, een, een gang van, uh, van vlees. Hè, met, uh, ja, uh, met iets van. Geen met brood erbij. Vlees, vis. Hing van de, dag, van de, van de tijd af. kon uh, Vaste tijd om visdagen toch nog vis. En dan. Uh, um, en dan uh, iets daarna. Margriet. Is er dan in, in, in het archief, en al die plekken waar jullie gezocht hebben... is er veel ophef over het feit dat er opeens allerlei nieuwe ingrediënten te vinden zijn... en dat mensen zich ook afvragen, wat moeten we daar allemaal mee? Waar, waar komt die kennis vandaan? Ja, die wordt stukjes een beetje, uh, het komt veel uit, uit Frankrijk natuurlijk... maar stukjes een beetje wordt die ingevoerd. Dan zijn er vriendinnen of, of uh, familieleden waar men dat mee uitwisselt. Een heel beroemd voorbeeld is natuurlijk die suiker met die confituren... die grachtengordelbezitters hadden buitenplaatsen. Daar kon je op een slangenmuur op het zuiden bijvoorbeeld persiken kweken. Als die rijp waren, dan kreeg je twintig maanden perziken in je huis... en geen diepvries, daar moest je iets mee. Met suiker conserveren en uh, Marleen heeft een oud kookboekje daar is een banketbakker die op rijmen heel gedicht maakt... en die klaagt dat de dames dan aan de slag gaan. Maar die kunnen het helemaal niet... want confituren maken is nog niet zo makkelijk in die tijd op een open houtvuur. En dan wordt de banketbakker of de confiturenmaker erbij geroepen... van alsjeblieft, red me oogst, bij mij brandt het allemaal aan. En dan moeten ze weer potten van dit soort snoepjes maken... of ze maken er confituren van, of, of dat soort dingen. En dat, dat was inderdaad een heel gedoe voor de, voor de elite. Maar, en zo kwamen de kweeperen van de buitenplaats corona keren, kersen, maar die at je natuurlijk meteen op. Dat hoef je niet te conserveren. En dat is dat, dus generatie na generatie wordt die kennis verfijnd. En, ja. en gaat en, men dat in de vingers En was dat ook een, een, een vrije tijdsbesteding van de dames zelf? Of deed de dienstmaagd dit... Wie, wie deed het werk eigenlijk? Vrije tijd is, is een later begrip. De dames hadden personeel. Dus ze zeiden, schil jij de appeltjes of schil jij de peren. Maar de dames hadden de leiding. Die wisten hoe het moest. Er kon wel iemand staan koken. Maar zij hadden, waren natuurlijk de vrouw des zuizers. Dus zij moesten zorgen dat alles in goede banen werd geleid. Maar personeel hadden ze. Ja, en soms hadden ze een hele goede kok in de keuken. Dan deden ze het zelf niet. Dat kan ook als je geld genoeg hebt. Wat heeft Amsterdam, of de Grachtengordel dan voor reputatie? Want er wordt natuurlijk heel veel geschreven. Er komen heel veel mensen naar Amsterdam werd er een beetje behoorlijk gekookt. Uh, Margriet zegt dat komt uit Frankrijk. Maar had het een redelijk niveau, de recepten die je um, je, moet, je moet altijd ook in Den Haag in de gaten houden. In Den Haag gebeurt ook erg veel... He, maar het, uh, bijvoorbeeld de invloed van de Franse keuken... die begint eigenlijk in de 17e eeuw. Want dan komt een Frans kookboek... wordt in Bene in uh, Amsterdam gedrukt. He, dat is van La Varenne, Le Cuisinier François. Dat is, wordt gezien als het begin van Haute Cuisine... of in ieder geval nou ja, de Franse trend eigenlijk. En dat is notabene 1751. Uh, ik weet niet of ik de, de data precies, of het jaar precies goed heb... maar twee jaar later komt er een Franse uitgave in Amsterdam al uit... He, en dat, daar is natuurlijk een markt voor. He, maar Fran eh, Amsterdam was natuurlijk een internationale stad. Eh, meer dan iets van 30 van de bevolking sprak Frans. He, er waren natuurlijk een heleboel eh, mensen uit het zuiden gekomen die Frans spraken. Nou ja, en dan zie je, eh, dan zie je natuurlijk... Dat, dat wil wel wat zeggen, dat het in Amsterdam dan uitkomt. Een vertaling overigens van dit boek komt in 1700 in Den Haag uit... Maar betekent dat ook dat aan de hand van dat Franse kookboek... er een beetje behoorlijk werd gekookt in Amsterdam? Nee, uh, uh, dat is ja, want je hebt uh, natuurlijk de verstandige kok. Hè, dat komt dan eigenlijk iets later uit, 1669. Klinkt weer als iets heel erg vredels. De verstandige, verstandige kok. Ik ja, kreeg heel vertrouwd meteen ook ja. weer. Ja. Ja, dat is het... Uh, ik heb daar in 2006 een teksteditie van bezorgd. En dat is het uh, kookboek voor de gegoede burgerij. Hè, het geeft recepten uh, van de burger, uh, voor, voor, voor de gegoede de burgerij. Maar betekent hè, dat ook... Zoals wij denken met weinig opsmuk en weinig uh, het zijn, maar Het zijn niet die gerechten die die op de stille levens zit. Alhoewel wel. je een stoofpotten, uh, gerechten, een, een, een hoen met oesters kom je ook wel tegen. Allerlei gerechten met vlees en, en een, een vis met een, met een saus. Uh, ook die salades die zo uh, mm -hmm. revolutionair zijn. Uh, confiturenrecepten, recepten uh, voor de slachtijd. Uh, eigenlijk een compleet kookboek, uh, maar niet echt... Uh, voor om daar uh, grote banketten mee aan te richten. Ja, een hele simpele vraag die ik, wat ik eigenlijk al de hele tijd zit af te vragen. Wonen jullie, waar wonen jullie? Wonen, wonen jullie toevallig aan de grachtgordel? <laughs> nee. Nee, in de twintigste eeuw werden veel van die uh, prachtige grote grachtengordelhuizen tot kantoor. En tegenwoordig worden ze wel weer tot appartementen opgebouwd. Ik woon wel in Amsterdam, maar niet aan de gracht. Maar ik ken ze vanaf kind. Ik ging aan het handje van mijn moeder mee langs de Heeren en de Keizersgracht en de binnenstad in om geveltjes te kijken en Oud-Amsterdam uh, te savoueren. Maar mm, betekent dat ook, ja, maar... Margit, dat je in die verzameling van, van recepten en kookboeken die jullie nu tot een boek aan het maken zijn, iets typisch Amsterdamse grachtengordels vindt? Of is dat meer de rijkdom? Nou, de, de, de recepten beginnen, de grote pastijen met, met zo'n Cancunenik eruitstekend en zo, dat begint aan de Amsterdamse grachten als trend, buiten het hof in Den Haag natuurlijk, want uh, die had het ook. Maar er zijn twee plekken in Nederland waar die allernieuwste trends uit Frankrijk en in de 18e eeuw ook uit Engeland komen. En uh, dat, dat gaat via de grachtengordel naar de in zijn naar de binnenstad. En dat ze dit ook kunnen betalen. Ja, wij hangen ons verhaal uh, op. Hè. Het is vier even culinaire geschiedenis natuurlijk ook. Maar we hangen ons verhaal natuurlijk op. Spits ons verhaal toe op Amsterdam. Hè, want het gaat om Amsterdamse mensen. Jouw aanrader uit het boek. Recept. Het lievelingsrecept. Mijn lievelingsrecept. Ja. Niet helemaal noemen, maar even kort. Eén. Uh, niet zeggen dat je het niet hebt. Uh, ik, vind, ik ben dol op uh, uh, hoen gevuld met oesters. En je collega... Ik houd op die garnalenbroodjes die in ons Amsterdam van deze maand staan. Garnalenbroodjes. Garnalenbroodjes, ja. Dat hebben we dat recept. Eh, dat recept kunnen vast... mensen dus terugvinden in uh, ons Amsterdam. Gepubliceerd in ons Amsterdam als smaakwakentje. Ja. Ons boek komt in de zomer of na de zomer in het najaar uit, september. Maar dan kunnen er nog een recept in. Dan kunnen mensen vast experimenteren als ze er zin ja. in hebben. Maar het Amsterdamse aan ons boek is natuurlijk, dat zijn de mensen. De mensen die daar een rol in spelen. En die, die, uh, die, die deze teksten, de handschriften, um, bezorgd hebben. En als mensen straks dat kookboek kopen. Uh, de zomer of najaar komt het uit. Zijn het, is het te doen of is het Ja, ja, ja, Want er zijn natuurlijk heel dat, ingewikkeld. Ja, dat, een, dat een, is bij voor noodgevallen? <laughs> Ik wil daar. <er, laughs> uh, ja, uh, misschien mensen die mijn weblog gezien hebben, die hebben misschien het, uh, de foto gezien van de hanekammen. Dat is, dat zijn ook recepten natuurlijk of mogelijkheden. Want vroeger werd alles van het dier gegeten. Ja groen uit bij uitgeverij Lubberhuizen, of zo'n dus Lubberhuizen. U hoorde Marleen Willebrands en Margriet de Roever. Heel hartelijk dank voor jullie komst. En het is heel erg lekker. Dat, dat recept staat neem ik aan ook in het boek van de, die overheerlijke kweekbieren. Absoluut, staat ja. ook op mijn website. De, en, wat, en noem even de website. Uh, kookhistorie.nl Nog eventjes. Um, wij. Ja, nou... Mag, kan ik nog eventjes? Heel kort. Ja, um, nee, wij, wij, wij schrijven het boek niet met z'n tweeën, uh, wij schrijven het met z'n drieën. En ook Lisette Kruijf uh, levert een substantiële bijdrage. Ja, die doet ook mee. Ja. Goed, hartelijk dank. Vandaag hoort u de laatste van vier documentaires over de watersnoodram van 1953. Deze maand 60 jaar geleden. De serie die we u dit jaar wilden laten horen is een hermontage, of moderner gezegd een remix van de serie van Kees Slager en Lida Iburg uit 1986, met uitzonderlijke gesprekken en even unieke presentatie, teksten van weile Arie -Kleijweg. In de eerste drie delen hoorde u hoe de bewoners van Zuidwest-Nederland volledig werden verrast door de stormvloed, hoe de plaatselijke autoriteiten niet bij machten waren overal pas te reageren en hoe vooral de vissers in de eerste dagen... de mensen redden van de daken en de zolders. In dit laatste deel gaat het over de hulpverlening van buitenaf. Uit het vrije volk van 3 februari 1953. Overal is in deze dagen de koningin. Met waterlijzen aan en een hoofddoek om... beweegt zij zich tussen de rampzalige mensen van het getroffen gebied helpend, steungevend, alleen al door haar onvermoeibare aanwezigheid. Landgenoten die door de ramp getroffen zijn... en gij, redders en helpers in de ruimste zin. Wij staan allen vol ontzag... tegenover het grote leed dat ons gehele volk trof... toen een deel daarvan een week geleden werd overvallen door storm en vloed. Vader en moeder uit Eerwijk, ik kom zo naar huis toe, hoor. Daar, we zijn gelukkig. De doorbraak van de dijken riep daartegenin een springvloed op van medeleven met elkander. De eendracht uit de oorlogstijd was plotseling weer paraat. Als straks de zwaarste stoot is opgevangen en ook het normale leven ...weer een groot deel van onze aandacht zal vergen... ...dan wens ik ons allen toe... ...dat we met taaie volharding... ...toch het herstel en de wederopbouw... ...in dezelfde geest mogen volbrengen... ...met onze saamhorigheid in het oog... ...en voor ieder zichtbaar. We zijn hopelijk allemaal, lieve zuster Ivonia. En, en, ...en de vrouw hier aanwezig... ...moeder komt straks wet van ons De Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden waar de ramp zich afspeelde, waren in de eerste dagen totaal geïsoleerd, ook omdat alle telefoonverbindingen verbroken waren. Het duurde dus een paar dagen voordat de hulp van buitenaf op gang kwam. Over die hulp zijn achteraf veel vragen. Was de regering niet erg laat met de eerste maatregelen? Hoe effectief was de massale hulp in mensen en goederen... die zich over het rampgebied uitstortten? Hoe functioneerde het rampenfonds en wat voor rol speelde de Koude Oorlog? Want het was 1953. In Korea woedde een oorlog en in Rusland was Stalin nog aan de macht. Voordat hij de politiek inging, was Uri Rosenthal rampendeskundige... En hij verdiepte zich in de handelingen van de regering Drees... gedurende die eerste dagen. In het begin heeft men in Den Haag gedacht, ook uit de berichtgeving... dat het centrum van de ramp zou komen lag in feite bij Dordrecht in die hoek. De ministers zijn ook in Dordrecht wezen kijken. Dat is één. Tweede punt, het, het fabuleuze gebeuren van eh, wat ik noem... het syndroom van geen nieuws is goed nieuws... Communicatie met Schouwen-Duiveland van meet af aan geheel afgesloten. De stafkaarten bij de generale staf in Den Haag, waar overal de pijltjes worden gezet van de berichten. die er zijn. Eén gebied, geen stafkaarten met verontrustende pijltjes. Ergo, geen probleem. Schouwen-Duiveland hoeven we niet op af. Dat loopt prima. Daar krijgen we geen verontrustende berichten vandaan. Het vergeten ver eiland. Het vergeten eiland. De. Eerste verkenningsvluchten, dan ook niet ja. daar, maar boven het Brabantse, West-Brabant. 24 uur na de ramp, zo ongeveer nadat de ramp echt begonnen was. Dat, is het, uh, dat zijn de twee lijnen. Dus in de eerste plaats een verkeerde taxatie van het, het zwaartepunt van de ramp. Nee. In de tweede plaats uh, heel cru, het, uh, inderdaad letterlijk het vergeten eiland. De regering weet dus op zondagmorgen nog niets van het drama dat zich op Schouwen-Duiveland afspeelt. De Koninklijke Luchtmacht voert wel in de loop van de middag... een paar verkenningsvluchten uit. De Marine Luchtvaardienst moet vanwege de weersomstandigheden... tot de late namiddag haar verkenningsvliegtuigen in Valkenburg... aan de grond houden. Na hevige aandringen van de burgemeester van Middelharnis... stijgen rond vijf uur twee vliegtuigen op. Die verkennen tegen de avond Goeree-Overflakke. Al met al is er tegen de avond in en rond Den Haag nog altijd onvoldoende informatie beschikbaar... om tot een gecoördineerde inzet van hulp op grote schaal te komen. Schouwen-duiveland is helemaal nog niet in het totaalbeeld opgenomen. Maar wat luchtmacht en marine niet klaarspelen... lukt de journalisten van de Volkskrant wel. De toenmalige verslaggever van die krant, Karel Enkelair... slaapt gedurende de nacht van zaterdag op zondag... door alle telefoontjes heen. Pas in de loop van de ochtend ontdekt hij dat er iets gaande is in grote delen van Zuidwest-Nederland. Hij is dus te laat. De meeste collega-verslaggevers zijn al op weg. Maar die komen over land ook niet zo ver. Enkelaar denkt na en huurt voor 1200 gulden per uur een Dakota. Daarmee vliegt hij vanaf half twee s middags samen met fotograaf Jan Stevens en navigator Willem van Veenendaal... over het hele rampgebied... Hij heeft van de nood een deugd gemaakt. Aanvankelijk te laat, maar dan overziet hij als eerste de ravage. En zo zijn we om half twee vertrokken. Ik weet nog dat Jan Stevens zijn speed graphic in een klein slonzig tasje verborg. Want je mocht en je mag geloof ik nog niet zomaar uit de lucht fotograferen. Dan moet je eerst weer toestemming hebben van de Rijksluchtverandienst. Daar hadden we allemaal geen tijd voor. Dus heeft hij dat toestel ook nog uh, meegesmokkeld. Dat kunnen we nou wel onthullen langzamerhand. Je zag dat dorp onder water, torenspitsen boven water... uitsteken, mensen met witte doeken op het dak zwaaien. Enfin, de, de bekende beelden. Jan Stevens die werd natuurlijk uh, geweldig enthousiast. Want ja, hoe gaat het? Persfotografen en journalist... Die leven meestal van de nood van anderen. Dus hij moest mooie platen maken. En riep tot onze verbijstering de deur eruit. Want hij wou, met, hij wou in, de, in de opening gaan staan om te fotograferen... om betere foto's te kunnen maken. Nou, we hebben hem nog net tegen kunnen houden. Maar we hebben wel... Uh, uh, Jan Stevens toen uh, vastgebonden in de deuropening. De deur eind op een kier gezet. En die ook vastgebonden aan een touw. En zo zijn we enige malen over dat, uh, over dat uh, gebied gecirkeld. En Jan heeft daar de meest indrukwekkende fotoopname gemaakt. Wij vlogen daarboven, kregen een globaal beeld. Zagen onder water staan, mensen op het dak. Maar we, het, was, het was wel een nood. We wisten wel dat het nood was. Maar het was niet schrijnend voor ons op dat moment. Niettemin, we, we dachten, het is erger dan we dachten. En toen we om vijf uur weer op Schiphol stonden... Eh, kwam Van Veenendaal op het idee om eh, Plesman te bellen... de toenmalige president-directeur president -directeur van de KLM... Eh, met, in de hoop en met het verzoek of Plesman de bevindingen niet onmiddellijk wilde doorgeven... aan de minister-president, aan meneer Drees, die toen minister-president was. Dat is gebeurd die avond. Ple, eh, Willem van Veenendaal Plesman, Plesman Willem Drees... Want Den Haag wist nog niks, hè? Wij konden toen niet vaststellen wat Den Haag wel of niet wist. Het bleek later, de volgende dag... uit uitlatingen van de minister-president... dat de foto's die wij uiteraard in lengte en breedte... de volgende dag als grote fotopagina publiceerden... en als enige die dit soort foto's hadden vanuit de lucht uiteraard dat eh, Aldus Drees die foto's hem en het kabinet... voor het eerst een indruk hadden gegeven van de omvang van de ramp. De tijdingen omtrent het ongeluk dat aan zoveel landgenoten overkomen is... en dat zijn weerslag heeft op onze algemene toestand... heeft bij velen de beste karaktereigenschappen aan de dag doen treden. Er is een vaste wil om gezamenlijk de slachtoffer te helpen... en om gezamenlijk weer de dijk te sluiten en wat verwoest werd, opnieuw te herstellen. Dat was, voor wie zijn stem niet meer herkent... de toenmalige minister-president Willem Drees. Een van de eerste die naar Zierikzee wordt gestuurd... om daar orde op zaken te stellen... is de oud-duikbootkapitein, kolonel buitendienst, Jumbo van Waning. Op 2 februari vaart hij met een groep vriendeschippers schippers... van Rotterdam naar Zierikzee en arriveert daar een dag later met aan boord 1500 broden, 50 dekens en 25 stormlampen. Tot 21 februari is Van Waning commandant Maritieme Middelen... en de belangrijkste man op het getroffen eiland. Hij maakt van dichtbij mee hoe onwetendheid, competitie tussen militair en civiel gezag... en zelfs onnozelheid het belangrijke werk soms overschaduwt en schrijft daarover in zijn dagboek. U heeft het hier over de helikopters die ja. iets in groter aantal er inmiddels waren. De efficiëntie in het gebruik van de helikopters... werd van ons standpunt bezien in hoge mate benadeeld... door een ogenschijnlijk te centrale leiding... van een overigens voor ons onbegrijpelijk bevelsysteem. Als voorbeeld mogen worden genoemd dat een helikopter ergens van het vasteland arriveerde. met geen andere opdracht dan de aflevering van drie normale batterijtjes. geadresseerd Zierikzee, zonder nadere aanduiding waar deze moesten worden afgeleverd. De betreffende piloot bleek echter door de hem gegeven opdracht. zodanig beperkt in zijn verdere bewegingen. dat hij zelfs niet in staat was om een zieke mee naar het vasteland te nemen. Dat gebeurde, sorry. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat gebeurde het nonsens gebeuren. Heerlijk. Centraal, ja, dat was. voor de, de, de was, was in de oorlog ook een grote rol. Veel te centraal geluid te Te weinig overgelaten aan het initiatief van de mensen, de, de vliegers en wie er wel op zaten. Dus de volgende dag kwamen er een heleboel, maar dan kwamen ze met tanks aan rollen. Met tanks? Ja, met tanks. Of althans vijf uur En dat is nou het laatste wat je kan gebruiken op een eiland van de dijk of zoiets. <lacht> maar ja, die, uh, die, meneer van de tanks, die hebben we duidelijk gemaakt dat je dat die dikke weg moest doen. Want anders oh, zouden ze alleen maar de die binnendijken kunnen voesten. Maar er was genoeg dijken, waren er te redden. Nog op binnendijken en dommen, Dus ze hebben ze heus wel een werk en wel goed gedaan. hoor. En ondertussen had men mij toebedeeld alles wat met water te maken had. Ja. Nu is dat nogal veel. Dus, uh, en ik had één luitenant de C derde klasse als staf. Prins Bernhard, voorzitter van het Nationaal Rampenfonds... maakt vrijwel dagelijks een tocht naar de getroffen steden en dorpen. Hij kan zich daardoor een juiste indruk vormen van de toestand. We hebben zijn koninklijke hoogheid onmiddellijk na afloop van zo'n tocht bereid gevonden om over zijn bevindingen iets te vertellen. Hij maakte zich daarbij tevens tot tolk van de bevolking uit het rampgebied. Ik ben net <coughs> wederom teruggekomen van een, van een tocht in de rampgebieden. En overal is men ontzettend hard bezig met te werken, vol goede moed om voor de springvloed van 16 februari alles gereed te krijgen, dat die ons niet voor een tweede keer. ...nog zal verrassen voor zover dit dan mogelijk is, dat is geloof ik wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt. De prachtige stemming van de mensen daar en de wil om te werken. En aan de andere kant is bij hun weer, overal voel je de grote dankbaarheid tegenover het hele Nederlandse volk... ...dat deze keer getoond heeft hoe het met hun medeleeft. Op vrijdag 6 februari arriveren in Zierikzee 42 landbouwers... uit Giethoorn, Wanneperveen, Ostenzeil, Kalenberg en Steenwijkerwold. Zij bemannen samen met wat marinepersoneel en vier wegenwachters... een aantal Giethoornse punters. Van Waning heeft nog altijd veel waardering voor het werk van dit team... dat zich hoofdzakelijk inzet om vee en kadavers van de boerderijen te halen. En ze hadden meer dingen. Ze hadden goed werk gedaan, die schiethoorns. Mensen waren niet meer zoveel te redden, maar veel en al mooie dingen. Maar toen op een avond kom ik terug in het hoofdkwartier. En mijn chef Staf, dat was toen overste Bai, baai, geloof ik. Die uh, zei, ik uh, hier. Uh. Dus ik heb een grote moeilijkheid op het ogenblik. Maar er zijn drie burgemeesters uit Noordwest-Hoek-Overijssel. En die willen u dringend spreken. En die zitten hier al anderhalf uur net. Als u was in een vergadering. Die mensen worden langzamerhand ongedurig, gewoon geduldig. En gaan er maar heen. Dus ik vind daar zwaar gehuld, het diep zwart pakken. drie burgemeesters. Van Giethoorn, Wannerperveen en nog van plaats. Met geen lachje kon eraf. Maar ze waren. En bleven ontevreden. En wat ik ook vertelde, excuses, maar zij wouden die met hun punters haar, die allemaal nog aan het werk waren. Ze wou nee. terug met de punters Nee, ze wouden de punters spreken. Ze wouden eigenlijk ook wel een beetje geëerd of bedankt worden door de burgemeester of wat dan ook. En de burgemeester was ook niet te spreken. En ik dacht, wat doe ik dan? Want ze werden echt somber. Toen kreeg ik een brainwave en zei, heren, morgen komt de koningin. Ja, en het zal mijn eer en genoegen zijn om u tal voor te stellen... aan haar om erbij te vertellen welke ze hadden. En zo geschieden. En toen waren ze helemaal, van als ze dat horen, waren ze niet meer kwaad te krijgen... Hallo, vliegtuig boven, Zierikzee, Hallo, vliegtuig boven, Zierikzee. U dropt verkeerd, u dropt verkeerd. U gooit de dakerstuk, u gooit de dakerstuk. Hallo, vliegtuig boven, ZRXC. PNL in Zierikzee, Hoort u mij? Over. Op dinsdag 3 februari komt er in ZRXC hulp van het Royal Navy Rhine Squadron... onder leiding van Captain Casement. Van Waning en Casement kunnen het samen goed vinden... Veel late uurtjes worden doorgebracht op de Prince Charles... het voormalige jacht van Geuring. Ondanks de ellende wordt daar heel wat afgelachen... en vloeit de whisky rijkelijk tijdens het uitwisselen van de avonturen van de dag. Nou, die Engelse captain ging terug naar de helikopter. En terwijl hij door het water eigenlijk, want het was of, uh, half onder water... Uh, toen kreeg je net ontzettende botsen op zijn kop hoorden. Uh, en ze zei, wat is dat? Uh, Vertelden ze later het verhaal. Believe it or not, Jumbo? It was raining Sea Boots, <laughs> zeelaars. Hoe kwam dat? Die werden boven, gedropt boven. Ja, Boven dat ondergelopen eiland nou is dat natuurlijk bijzonder weinig effectief. Want Andy had <lacht> al die, vooral dekens en zo, dan was het eigenlijk voor een soort seaboots. Maar die waren verder ook niet meer te vinden natuurlijk. En wat het de moeite gekost aan een telegram, maar het is toch de captain Kees met een finaal een heel duidelijk telegram gehad om die nonsens te stoppen. Er was in die dagen dus eigenlijk een soort compleet bombardement... van goederen af en toe boven dat eiland. Zo nu en dan wel. En wat dat bombardement te stoppen, dat heeft heel wat kopzorg gegeven. En telegramwisseling en, en ze zo. ze wilden niet stoppen. Maar te hebben we met een dreigend telegram van Captain Keesman... aan het Duitse government. Vroeger, wie dat ook mogen aangaan. En godsnaam stoppen met deze onzin. Je gooit je paard, je, de goederen die we hier dringend nodig hebben, die worden onbereikbaar. Heer langzaam, Heer langzaam. Heel langzaam, en heel laag geert die over dit water. Nadat u het plaatsen stel zelf. De deur staat open. Dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. 40, 50 meter over, stel hem dan. Ja, 4 je uit. Het ja, uit? Ja, ja vier, vijf pakken gooit hij uit. Vier, pakken. Pakken. juist in het water, wat Heet jammer. is Oh, ja. juist in het water, het begin van dat dorpje in het water, ja in het water gevallen. Ja. kunnen de, natuurlijk ook. de mensen hollen erin. kijk, de mensen, kijk, hoe... ja, de mensen nee. rennen er naartoe. toe. Nee. ja hoor, kijk, de mensen stromen er naartoe allemaal. we zijn er geen honderden die hier zitten, want de meesten zullen toch voor een deel ook wel weg zijn. maar je ziet heel wat mensen naar die pakketten die uitgeworpen zijn toelopen. het niet getroffen deel van Nederland geeft met gulle hand. En al die gaven worden weer met vliegtuigen en boten naar het rampgebied gebracht. Brandweercommandant van Zierikzee, Cor Berrefoets, weet er van mee te praten. Verschrikkelijk. Want die grote kerk, daar lagen op een gegeven moment 20.000 broden. 20.000 20. 20 broden. Ja, het is allemaal goed geest. Het is zo goed bedoeld allemaal, hè. En dat is... Dat, dat is... Dat is verschrikkelijk, zoveel dat teruggeven. We waren nog een keer, toen, we, toen hebben ze geteld... toen hadden we 3500 vesten van een kostuum, ja. <laughs> hè? Ja, gezonden met scheepjes en uh, oh, ja, schepen. Daar kwamen ze ook mee. Ja, er klopte zo, zo weinig van. Wij wouden zeg als er een scheepje aankwam, kwam, dan zeg ik, ik... moet papieren hebben wat erin zit, wat erin zit want ik wil geen... Uh, uh, rot zo hebben later, dat het, en dat het goed verdeeld wordt. Want, ja, dat is zo gauw, er gebeurt wel eens wat. Dan vroegen de jongens van de branddeur ook op... maar mag men nou zo'n balen reis niet hebben met z'n allen. Ik zei, jongens, dat doen we niet. We zijn geen heiligen, maar dat is voor iedereen. Want ik had het voorbeeld. In het begin... Mijn dochter was toen op stadhuizen werkte. En toen kwam ze op een gegeven moment met zo'n halve grote kaas... Kwamen ze naar huis, hè? Ik zei, wat is dat nou? Ja, er waren... Een aantal kazen werden geschonken, natuurlijk, van een of andere. En die hadden ze maar verdeeld op stadhuis. Nou, daar was ik zo stik kwaad op. Want dat was voor die bevolking gegeven. Hadden ze maar ieder maar twee of tweeënhalf ons gehad. Hè? Dat gebeurde. Maar als je dan naar stadhuis snelde en zei: Ja, jongens, dat gaat toch niet? En dat is. Dan, uh, ja, dan kwamen ze ook weer tot de orde. Maar door die chaos, maar weer. Vooruit maar alles kan. En, uh, en dan uh, zijn we toch wel een beetje egoïstisch. Ja. Voor onszelf. Stik gevaarlijk. Maar, uh, maar ja, dat was ook met opgave van. wat over je kwijt was. Verdonken. Nou, dan, dan werd ik op stadhuis geroepen. En zei: ja, Jij kent ze allemaal. Wat zeg je van die? Ah, oh, heeft die ook. En die had me een lijst, alsof hij kwijt was... en die had een druppeltje water gehad. Zo brutaal. En uh, dat, uh, dat is nou niet... Uh, dat, uh, dat waren gewoon uh, nette burgers, zo gezegd, hoor. En mensen die, uh, die verschrikkelijk veel kwijt waren... die waren veelal bescheiden. Dat ze... Maar ja, dat, die uitwassen, die heb je. Die krijg je. Want dan is ieder ik, ik, ik. Ik, ik, ik. De roddels en verhalen over valse aangiften bij het Rampenfonds zijn legio. Op Stavenisse zegt iemand, jaren later cynisch, als toen iedereen in zijn leugens was gestikt, hadden ze er nog wel een massagraf bij kunnen graven. Ze hadden hierop tolen ook een nieuw onze vader. Geef ons heden ons dagelijks brood en ieder jaar een watersnood. In Zierikzee op Duiveland is het gebied rond de Grote Kerk droog gebleven. Men heeft hier het geredde deel van het vee bijeengebracht. Op een door witte lakens afgebakend terrein landen geregeld helikopters om voedsel en medicamenten aan te voeren en mensen uit het stadje te evacueren. Op de westpunt van Goeree werd Stellendam voor een deel van de bodem weggevaagd. Het water staat op sommige punten nog hoog in de straten. Van alle kanten snelden schepen naar dit havenplaatsje om de bevolking te helpen. Ook vliegtuigen namen aan de hulpverlening deel en wierpen er onder andere voedsel en zandzakken neer. Dan stort zich de hulpverlening op het Zuidwesten. Massabestorming. Nogmaals rampendeskundige Uri Roosentaal. Iets wat, wat je bij dit soort calamiteiten altijd ziet. Twee dingen. Of het is eigenlijk een soort van, van, van wet van een soort van duivelse schoonheid... of morbiditeit. Alles is al zwaar belast. En wat gebeurt er dan ook nog? Dan gaat iedereen zich nog er tegenaan bemoeien. Binnen de kortste keren is het de hoeveelheid... Instellingen en, en organisaties die zich met die zaak gaan bemoeien, zo enorm groot dat er geen pijl meer op te trekken is. Dan moet de zware jongen in Den Haag, Beel ja. die moet uh, die zaak in het gareel brengen. Coördinatiecommissie en weet ik veel wat nog meer. Ook de hulpverlening in de zin van het starten van giften en vooral in die tijd ook het, het, het gooien van dekens op, op, op rondrijdende wagens en zo in de grote steden, loopt uit de hand. Er komt veel te veel. Uh, prachtig uh, voor, voor die tijd uh, Drees die dan praat over een ramp binnen de ramp... Het, het dreigt dat er zoveel middelen aan de nationale economie zullen worden ontrokken, dat daarmee de groei van de Nederlandse economie op langere termijn in gevaar zou kunnen komen, iets dergelijks. En nou, dat is toch fantastisch, hè? Ja. Hij was bang dat er te veel uh, zou zo komen. Nou, en dat zou weer betekenen dat mensen minder te eten zouden hebben in de rest van Nederland, en dat zou dan weer betekenen dat ze zouden roepen dat ze wat meer geld zouden moeten hebben. En dat kon de Nederlandse economie niet verdragen. Maar goed, het is dezelfde soort van Hollandse belachelijkheid als die dat een van de eerste dingen waar waar men zich echt druk over maakte in, in Den Haag... was uh, het gevaar van speculatie met de aardappel uh, oogsten en dergelijke. Oh, ja, dus, ja, dus, dus dat, dat type dingen. Ja, god, uh, dat gebeurde. Eén van de eerste verordeningen die is uitgevaardigd... ging over een prijsstop of iets dergelijks op de, aardappel, uh, op de aardappels. Er is één groep binnen de Nederlandse bevolking... die al heel snel merkt dat ze niet mee mag doen. Dat zijn de communisten. Henk Gertzak is fractievoorzitter van de CPN in de Tweede Kamer. Op dat moment nog een van de grotere partijen van het land. Hij herinnert zich die 1e februari nog levendig. Hij is die zondag in Den Haag op een congres van de EVC, de eenheidsvakcentrale. Als het nieuws over de ramp tot het congres doordringt... besluiten ze in hun zondagse pak te gaan helpen. Nou, er waren daar op die bijeenkomst uh, nogal een behoorlijk aantal mensen... die gewend waren met hun handen te werken. Nou, arbeiders. Uh, en we zijn naar Rotterdam gegaan. Nou, en toen we daar binnenkwamen en ons verhaal afstaak, en werd ons gevraagd wie we zijn, wat we konden. Nou, uh, uh, arbeiders die hier zijn, uh, een bijeenkomst van de EVC geweest. Uh, en we hoorden daar en we willen helpen. Waar kan je ons gebruiken? Hè? En uh, toen eens... Een soort kilte erop. Hè. We moesten maar even wachten en nog wat. En toen kregen we op een bepaald moment de mededeling dat we naar huis konden gaan. Want uh, dat overal hulp reeds genoeg was: vakbekwame hulp, uh, mensen die gewoon waren aan dijkversterkingen zo te werken. En dat we overbodig waren. Hè. En ja, dat ze ineens een aversie tegen ons hadden, omdat we uit de linkerhoek kwamen. En. Uh, toen hebben we ogenblik aangekeken van moeten we teruggaan of niet. En toen heeft één, wie, weet ik ook natuurlijk niet meer... want dat is al zo lang geleden... die heeft toen op het moment gezegd, zijn ze belazerd, we gaan ja. zelf kijken. En toen zijn we de eilanden opgegaan. En uh, daar kwamen we op een bepaald moment aan een, een, een dijkstuk... waar een betrekkelijke kleine groep van mensen zich... Uh, het apenkoolstond, de apenzuurstond te werken, zou je zeggen... Ja. waar zand was, waar zakken waren... ...waar schepen waren, maar geen handen genoeg. Nou, daar zijn we ingesprongen. En daar hebben we tot de volgende dag hebben we gewerkt, uh, zandzakken gevuld uh, met ons goede goed. Al snel is duidelijk dat alle partijen een soort godsvrede over de ramp hebben gesloten. Alle partijen, behalve de CPN. Die mag dan ook, op voorstel van de Partij van de Arbeid, geen zitting hebben in de door de Kamer ingestelde watersnoodcommissie. De communisten hebben het verbruikt omdat ze tijdens het grote debat over de regeringsnota al meteen naar schuldigen zochten. Was de ramp wel zo'n onafwendbaar natuurverschijnsel? Of had men hem kunnen voorkomen? Zo vroeg Gortzak zich af. Het is 10 februari 1953. We verbinden u met het gebouw van de Tweede Kamer met de toenmalige radioverslaggever Arie Kleiwerth. U bent verbonden, luisteraars, met de vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal... waar over enkele minuten de openbare behandeling van de regeringsnota over de watersnood zal worden voortgezet. Wanneer Gortzak erop wijst dat de begroting van het ministerie van Oorlog... die van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ver overstijgt... en dat dat misschien anders had gekund en dat er meer geld naar onderhoud van de dijken had gemoeten is de reactie van de premier op de kritiek van de communisten... geheel in het karakter van de Koude Oorlog. Had de heer Gortzak niet gesproken gisteren zoals hij gesproken heeft... ik zou gezwegen hebben over de wijze... waarop de communistische leiders hebben gereageerd. Nu gevoel ik mij verplicht te spreken. je, de vorige week dinsdag zei een van mijn ambtgenoten... zo half schertsend tot me... Ze zullen nog zeggen dat we oplastende van de Amerikanen het land onder water hebben gezet. Meneer de voorzitter, ik had nog gedacht dat in dit geval zuiver menselijke gevoelens de overhand zouden hebben. En dat althans dit gebeuren niet zou worden aangegrepen om politieke strijd te voeren. We hebben het te makkelijk gemaakt, dat, dat geef ik toe. Als je het nu na zoveel jaar achteraf bekijkt, kan je voor jezelf zeggen, hoewel je principieel gelijk had, was het wellicht verstandiger geweest... om het anders te brengen, waardoor je, waardoor je hun niet de gelegenheid kreeg... jullie te isoleren. Maar er kwam dus ook een stuk verontwaardiging met de hele situatie uit voor. Maar los daarvan, ook al, al, al was dat wel of niet het geval geweest... het ging op dat ogenblik, ben ik nog altijd van mening... dat dat een juist beleid van ons geweest... het ging erom, ons om dat voor zo'n nationale ramp... Je moet kijken of daar politieke verantwoordelijkheid ligt. U heeft ook toen zelfs een parlementaire enquête gevraagd. Ja, bedraagd, ik heb he? voorgesteld een parlementaire enquêtecommissie. Wat vindt u is, nog eigenlijk, dat die eigenlijk uh, wel uh, handig wordt uh, ja, ja, geweest? Ja, inderdaad. Ik vind het de aanzien van de verantwoordelijkheden... ten aanzien van de watersnoordram zeker het instand. ...waren ze dan vier uren over de februari-ramp van 1953. En met deze woorden werd in 1986 de monumentale serie van vier uur van Kees Lager en Dieburg afgesloten door Arie Kleinwecht. U hoorde de afgelopen week een hermontage, waarin de uren halve uren werden. Een aantal luisteraars heeft vragen gestuurd naar aanleiding van de serie. En mocht u nog antwoorden zoeken over specifieke details... dan verwijs ik u ook naar het boek Over de Ramp van Keeslager En naar het watersnoodmuseum in Oudkerk. In de vier caissons die in 1953 het water moesten tegenhouden. En het gat dichten is alles te zien van wat u de afgelopen weken kon horen. Wilt u van deze serie een cd ontvangen... dan kan dat als u 13,50 euro overmaakt op Kiro 444 600... de name van de VPRO onder vermelding van de ramp. En vergeet niet uw adres erbij te zetten. De afgelopen weken was er prachtig beeldmateriaal over de ramp te zien... op de site van onze collega's van geschiedenis24.nl. En voor de bijzondere beelden of programma's die deze week te zien zijn... op de site of op de digitale zender Holland Doc aan de telefoon Marnix Kolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, goedemorgen, Michal. Uh, ja, die beelden van de ramp zijn natuurlijk ook nog steeds te vinden op geschiedenis24. Uh, wat we deze week ook hebben, is uh, schaatsgeschiedenis. Want Sven Kramer schrijft waarschijnlijk in uh, Hamar schaatsgeschiedenis... met zijn zesde wereldtitel, meer dan wie ooit... Voor hem. Maar vandaag, precies 50 jaar geleden, werd ook schaatsgeschiedenis geschreven in het Noord-Hollandse dorpje Graft. Daar werd in die barre winter van 1963 een heuse grote vierkamp, een tweedaagse wedstrijd dus met een 10 kilometer gehouden. En je raadt het vast niet, maar wie werden daar 1 en 2? Hm? Inderdaad, Kees Verkerk en Arts Schenk. Voor het eerst stonden zij samen op een uh, schafot bij min 12 in uh, Graft. In de polder. En uh, zij zouden de jaren daarna het internationale schaatsen gaan domineren. Er zijn foto's en er zijn zelfs bewe bewegende beelden van die wedstrijd in graf. Um, verder hebben we aandacht voor het fietsverbod dat uh, koningin Wilhelmina in 1898 ja. kreeg opgelegd. Zij wilde graag fietsen, maar zo blijkt uit onderzoek van collega Juret van der Voort, zij mocht niet fietsen. Pas in 1933 deed ze dat stiekem voor het eerst en werd, in, werd betrapt toen ze dochter Juliana in Katwijk bezocht, die daar woonde toen ze in Leiden studeerde. Er kwam een groot artikel in de krant en fotograaf Leo Ham is vervolgens zeven weken lang bij Huis ten bos voor de deur als een echte paparazzo in de struiker gaan liggen om de koningin op de fiets uh, te fotograferen. Dat lukte hem uiteindelijk. Die foto kwam in de krant. En in 1939 maakte Wilhelmina van de deugd nood... en verklaarde dat uh, fietsen voor haar heel goed was in tijden van crisis... en werd toen eindelijk gesteund door de RVD. Ook dat verhaal is te lezen op geschiedenis24.nl. Ja, fietsen en schaatsen dus op de site. straks ook schaatsen bij de perstribune na ons van Omroep Max. Want daar gaat Govert van Brakel in gesprek met Stien Keizer. Dit was OVD voor vandaag. We zijn er weer volgende week. Tot dan en een hele prettige zondag verder. Dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen.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 Een heleboel nieuwe dingen leren. Ik heb toch met aan het gevoel dat dat meer andersom is. <laughs> twee generaties huisartsen. Jan en Marleen Kruidhoef. Morgen in twee dingen, tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook. En daar. Een miljoen zonnepanelen. Dat is het doel van natuur en milieu. Veel mensen hebben ze al.